Dat was een prachtig nummer van Café del Chila met Birds of Paradise. Ja, er is ook uh, nog een band die uh, had ook een uh, liedje met als titel Birds of Paradise en dat waren de Corgis. En toevallig heb ik dat nummer uh, vandaag op Radio 5 uh, gehoord. Of was dat gisteren? Nee, dat was gisteren. Was dat. Gisteren was dat zo. Ja. Maar die mag ik niet rijden, want het is een commercieel liedje. En ik heb hem, dacht ik ook niet. Ik heb hem ook niet op CD staan, dus. Oké, okay, welkom, mensen. Het is vandaag uh, woensdagavond, 29 juli. En het is uh, nou zes uh, minuten over negen. Hey, hey, eindelijk ben ik weer terug. Drie weken afwezig geweest, drie uitzendingen gemist. Ja. Yeah. <laughs> Oké, okay, lekker muziekje, zegt Jacco. Dankjewel, Jacco. Ja, nou, ik zal eens even kijken. Er zitten een aantal mensen op de chat. Die ga ik even allemaal noemen. Dat is Operator, Gerard hey, Jaco. en Jacco. Uh, en natuurlijk de mensen die alleen maar luisteren ook welkom allemaal. Dus uh, allemaal welkom, de chatters en de luisteraars. Ik weet niet hoeveel luisteraars er zijn, maar er zullen er vast wel meer zijn als ze op de chat zitten. Dus... eh. Uh, ja, ik heb van de week een uurtje een mix opgenomen. En die ben ik kwijtgeraakt. Ja, ik heb een per ongeluk gewist. Dus ik moet allemaal liedjes losdraaien. Dus ik heb wel wat muziek in een mappie staan. Dus ik kan zo hier en daar eens eentje aanklikken. Dus ja, goed gezellig gezellig, gezellig Nou, we zullen eens even kijken. We hebben nog een uh, nummer. En uh, uh, ja, dat is Closer. Closer heet dat. En is van Jasmin Jordan. You, you got me, let's just live and we'll see If this is really meant. Was, uh, Jasmine Jordan met Closer. Ik heb nog veel meer muziek. Maar uh, ja, uh, dit is natuurlijk uh, Ridder Radio. Hè? Dus uh, ja, uh, ja dus dezelfde mensen zitten nog steeds op de chat. Er is nog even niemand bijgekomen. Maar dat kan nog gebeuren natuurlijk. Het is nu elf minuten over en 9. En dan zit ik hier zo met één hand een biertje. En de andere hand een jackie met mijn headsetje op mijn hoofd. En uh, ja, alles draait uh, perfect zo. Ook uh, de controle op de achtergrond. Uh, hoor ik ook dat we nog steeds in de lucht zijn. Ja, en nog, uh, ik moet nog Gerard bedanken voor zijn uitzending van, uh, voor dit programma. De, uh, onder de vijgenboom. Heel leuk. Echt uh, leuke, interessante dingen. En uh, ja, jullie weten, we zijn uh, een taartje geleden een uurtje opgeschoven. Dus Scherert uh, is dus van 8 tot 9 en ondergetekende is van 9 tot 10. En wat daarna komt, dat weet ik niet. Ik denk dat het allemaal uh, al uh, geen live-artstellingen gaat over. Ik dacht, ik na nou, 10, hè? nee, dat gaat niet. Dus, uh, ja, mensen. Ik, bedoel, ik weet niet of jullie nog een onderwerpje hebben op de chat. Waar jullie het over willen hebben ofzo? Maakt niet uit waar het over gaat. Maakt niet uit. Alles mag. <laughs> dus uh, ja. Hey, um, uh, ja, weet je wat maar gebeurde, zeg, ik kom t, uh, maandag uh, op mijn werk. En ik krijg geen werkbriefje in mijn handen. Ik krijg meestal een briefje, er staat al waar we moeten doen en zo. En, eh, en ik vraag... Joh, eh, moet ik niet naar eh, Veen? Dat is dus een uh, onderdeel van Ippenburg... De wijk Ippenburg in Den Haag. En uh, toen werd ik ineens door mijn baas... Of mijn baas, mijn chef, naar boven geroepen. En dus, uh, dus ik naar boven... Ik denk, man, Wat is er nou weer aan de hand, weet je wel? Dus hij uh, zegt... ja, hij uh, zeg, had toch vakantie deze week... Een weekje vakantie. Ik zei, nee, dat is volgende week. Pas vanaf 3 augustus. Oh, want hier staat dat je een hele week vrij bent. Ik zei, nou, dat klopt echt niet hoor. Ik zeg, ik heb pas volgende week een week vrij. Dan twee weken werken En dan heb ik drie weken vrij. Nou, het is uh, mijn voorman. Die ging even in het boek kijken. Waar, waar ik het zelf dus had ingevuld. Met een filstift. Hij zei, ja, nee, ik hebt gelijk. Hij is pas vanaf 3 augustus. Hebt hij een week vrij. Oh, oh, nou. Ah, oké, okay, daar hebben ze dat weer rechtgezet. Maar die drie laatste weken, dat klopte dus wel. <lacht> ik denk, wat gaan we nou krijgen als het verkeerd in de agenda geschreven? van een sukkels, jongen jongen jonge, jonge. Ja, oké, okay, het kan gebeuren natuurlijk. Maar ik ben, dit vind ik toch heel veel aan die kanten fout. Zeg, stel voor dat ik nou vakantie had genomen wel deze week. En, of niet, zeg maar. En ik als... Uh, ik wil niet opkomen dagen, het zou ik al moeten werken. En ze hebben het vergeten op te schrijven. Heb ik wel een probleem. Dus zit ze in het buitenland of zo, in Spanje of, of, of in Frankrijk, of weet ik veel waar. En dan hoor je ineens op je mobieltje opgebeld: waar blijf je? Ik zeg ja, ik zit hier onder Del Costa, ja. ja. Uh, weet je wel. En uh, ja, ja, daar uh, heet maar eens terug. Het kan natuurlijk wel, want het wordt pas uh, overgeboekt officieel. Uh, naar de centrale computer op een stadhuis. Uh, als je al vrij hebt, of vrij hebt gehad, dan wordt het pas overgeboekt. Dus dat was gelukkig nog niet gebeurd. Om, nou, dan, het, kan, het kan wel natuurlijk, maar dan krijgen ze een hele poe aan. Dan moeten ze de hele boel omdraaien. Nou, gelukkig was dat niet nodig. Dus ze konden het alsnog op de computer zelf dus wel herstellen. En, uh, dus ja, dat wordt het dan uh, verzonden als zo'n drama-vakantie voorbij is. En ik weer terug ben, dan wordt het pas echt afgeboekt, zeg maar. Via de centrale computer in het stadhuis. En dan zullen jullie denken: wat heb ik het stadhuis met mij werk te maken? Nou, mijn werkgever is de gemeente daarna. Dus zodoende. Uh, dus, <laughs> Oké, okay, goed. Um, ik zal eens even kijken. Als jullie uh, straks op de chat uh, schrijven wat voor onderwerp. Uh, Jullie willen aansnijden. Dat mag van alles zijn hoor, maakt niet uit. Dan ga ik een liedje draaien van Danny Nell met Just Dreaming. Day I saw your face next extra in a movie, it became a dream Now I wonder to myself Will you ever meet me? Cause boys go crazy over the soulmates that one day meet And it is my philosophy She'll be yours for the moment So hold us so close to your heart and, and please remember this that you don't deserve her But we are just dreaming sun today. I think I saw your car. Maybe that's what I wanted it to be. Tomorrow I will see your house after that. Your cat, God feel. And boys go crazy over the soulmates they'll one day he meet. it is my philosophy she'll be yours for the moment. So hold her so close to your heart, and and please remember this: that you don't deserve her. But we are just dreaming, son Reality's a cold place It takes you through the heartache So I won't budge from my dream I'll be a king and she be the queen I think I met you today the internet You knew my thoughts with every word that you typed On your PC in Alaska, USA Cause boys go crazy over the soulmates to one day meet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 Ja, dat was uh, uh, ha, ha, ha. Danny Nel, My Just Dreaming. Oké, okay. nou, uh, als er nog iemand een leuk onderwerpje hebt. Hé, hey, Dirk Tech komt erbij. Hallo Dirk Tech. Die is er ook bij gekomen. Dus, dus uh, ja, er kwam net de ene uh, Damien binnen. Ja, nou, die was binnen een seconde alweer weg, geloof ik. Die was misschien een beetje verlegen. Ja, dat kennen natuurlijk. Misschien luistert Danny, eh, of hoe heet hij, eh, Damien wel. Dus eh, je mag rustig op de chat hoor, jongen. Ik bedoel, maakt niet uit. Dankjewel, Jacco. Mooie muziek. Ja, ja ik heb al wel een beetje muziek die ja, een beetje algemeen wel mooi gevonden wordt. Dat doe ik expres, want... Eh, eh, ja, dus... Eh, ja, experimentele muziek is ook wel eens leuk, zo nu en dan. Maar dat is meer voor een leuke mix of zo. Ja, ik ben mijn mix kwijtgeraakt, hè. Mijn mix. <laughs> dus uh, heb ik uh, alles uh, door elkaar uh, lekker gemixt, zo, weet je al. En uh, dat was een beetje dancemuziek. En uh, ja, allemaal van jamenda gedownload, ook de muziek die je net hebt geluisterd. Dus allemaal van jamendo's, allemaal rechtenvrij. Hè? Dus, eh, en als het hartstikke veel goede muziek tussen, hoor, echt, dat doet echt niet onderaan commerciële muziek. Hè? Wie weet zijn er wel bandjes die nog nooit ontdekt zijn, die in een kleine kring bekend zijn. Hè? Misschien regionaal of zo, En die hadden misschien heel rijk kunnen worden als ze door hadden gebroken internationaal. Maar ja, er zijn ook bandjes die willen dat niet. Die vinden het leuk om te doen en ze leven daarvan. En ze kunnen dan, uh, dan aardig van leven. En die hoeven niet rijk te worden. En die doen dat dan uh, via Jamendo of zo, weet je wel. En dat is dan uh, puur gewoon uh, omdat ze het leuk vinden. En gewoon om van te leven, die hoeven geen faam en roem. en dat uh, ja, heeft natuurlijk ook zijn nadelen hè. als je wereldberoemd bent. Iedereen kent je, je wordt overal herkend op de aarde. Waar je ook gaat, iedereen kent je. Het hebt toch ook zijn nadelen. Of als je iets stoms doet, wordt het gelijk in de krant afgedrukt of het komt op internet. Dat heeft ook weer zijn nadelen als je wereldberoemd bent. Of berucht, hoe je het ook noemen wil. Misschien is dat wel een leuk onderwerp. Wat is het voor- en nadeel? Het voordeel of het nadeel als je wereldberoemd bent. Ben je liever bekend in eigen land, dus als het voordeel als je Nederlands zingt... dan ben je alleen maar bekend in Nederland en Vlaanderen, en misschien Duitsland ook nog wel. Maar eh, als je bijvoorbeeld naar Rusland gaat op vakantie of naar Spanje... je ja, kent geen mensen, Ja, of je moet een Nederlandse toerist tegenkomen... dan kan je lekker eh, bij wijze van spreken naar het naaktstroom. dan kunnen ze nooit zeggen van kijk, ik heb eh, die naakt gezien... en dan maak ik zo'n foto's van je, dan kom je op Facebook terecht... En als jij in Canada komt, dan kent niemand je. Terwijl je in Nederland wereldberoemd bent, zeg maar. Weet je? Tussen de dijk en de polder zien. En in Vlaanderen dan. Maar uh, ja, Dirk die schrijft. Zag je overuit het hoofd dat je In het zwart staat Jacco. De rest is blauw hier in de chat. Maar dat leggen jij eigen instellingen, denk ik, Dirk. Ik heb gewoon een witte achtergrond. Ja, maar wacht eens even. Ik heb geen IRC-software. Ik heb een van Mibit, waar ik dus mee chat. Want als ik op de webchat ga van Ridder Radio, gewoon op de webchat zelf, dan val ik na een kwartier uit en dan moet ik opnieuw inloggen. En als je een IRC-programma hebt of van Mibit, dan heb je daar geen last van. Dan blijf je gewoon op de chat zitten. Dus ja, voordeel bakken met geld, dat is wel ja. Ah, ah. nadeel iedereen moet wat van je. Ja, dat is zo, ja. Kijk, uh, je moet er ook mee omkennen gaan, hè, Jacco. Uh, ja, het voordeel is natuurlijk, je bakken geld, hè. Dat is natuurlijk wel lekker, aan de ene kant. Want je hoeft je geen zorgen te maken als je naar de tandarts gaat en die zegt... Nou, sorry meneer, maar uh, dat wordt een rekening van 1500 euro. Dan uh, zeg je, oh, dat is ook geen... Dat, dat, dat, dat, dat is een man. Een fooi. En dan geef je 2000 euro, Hou de rest maar. <laughs> en, en ja, maar aan de andere kant. Als je alles hebt wat je hebben wil. Dan wordt het leven ook wel gauw saai volgens mij. Kijk, armoede is natuurlijk nooit, nooit, nooit fijn. Dat is nooit, nooit leuk natuurlijk. Voor niemand. Uh, maar rijkdom. Ja, wat is rijkdom? Als je gezond bent ben je natuurlijk ook rijk hè, eigenlijk. Want... Je bent nog vitaal, je kan nog alles doen. En als je nog, uh, ja, ja, kijk, uh, ik heb niks tegen rijkdom, hè. Ik bedoel, iedereen moet het lekker zelf weten. Maar uh, ja, het schijnt ook dat mensen, als ze heel veel geld hebben, wordt ze ook renterig, hè. Wordt ze een beetje, een beetje gierig, een beetje, ja, en dan uh, willen ze maar meer en meer geld. Of Ze ge kopen allemaal gekke dingen, bijvoorbeeld, ja. Kijk, uh, kopen ze van die oldtimers, van die hele dure oldtimers, van dure Mercedes of Rolls Royce. En daar is op zich niks tegen, want er leven andere mensen daar weer van. Die verdienen daar weer aan. Maar <coughs> ik, ik geef niet zo heel erg om luxe, weet je. Uh, luxe vind ik uh, mooi als, ik, uh, als het functioneel is. Kijk, uh, dat je schilderijen verzamelt. Of postzegels, of barbie poppen, of weet ik veel wat. Dat moet iedereen natuurlijk zelf weten. Uh, nou, uh, Gerrit vraagt aan mij. Wat wil je, Jaap? Geld of bekendheid? Nou ja, bekendheid. Uh, ik hoef niet zo nodig in, in heel Nederland bekend te worden. Maar... Uh, ik vind, ja, ik, ik vind het niet fijn als ik op straat loop en dat is het voordeel van radio. Ze herkennen mijn stem misschien wel, maar mijn hoofd kennen ze niet. Ja, ja, ze moeten een beetje gaan googelen oké. Okay. Maar kijk, jullie kennen mij, de meeste van jullie hebben mij wel eens gezien, denk ik, Ridder Radio er zijn wel best wel aardig wat mensen die mijn hoofd wel, wel kennen. op zich geen probleem mee hoor. Ik heb ook familie natuurlijk en vrienden en collega's natuurlijk en die kennen mij ook. Maar om nou uh, wereldwijd beroemd te worden of, of dan heb ik nog liever uh, geld. En Het hoeft geen miljarden te zijn. Helemaal niet. Ik vind als ik... Uh, ja, kijk, ik verdien... Uh, de, uh, nou laat ik het zo zeggen, ik ga geen bedragen noemen, maar ik kan daar redelijk goed van leven. Ik kan er redelijk goed van leven, maar ik zit wel aan de onderkant van de middeninkomens. Dus uh, wel meer als het minimumloon, maar net. Nou laten we zo zeggen, te weinig om subsidie te krijgen voor bepaalde dingen, maar te veel om, om, om bijvoorbeeld in een goede buurt te kunnen gaan wonen. En ik hoef niet in een kakbuurt waar allemaal rijke mensen wonen. Maar gewoon een nette buurt. Waar allemaal, uh, ja, gewoon uh, nooit, nooit gaan rottegaard is. Kijk, in elke buurt is wel eens dus een vechtpartijtje of weet ik veel. Maar ik bedoel, ik zie wel de boel wel verpauperen hier in deze buurt. Waar ik woon, hier in het Laakkwartier. Hier in de straat valt het nog mee, maar eromheen. Een beetje zo'n sommige buurtjes hier, hier vlakbij zie ik het wel achteruit gaan. Mensen die een huis niet uh, op orde hebben, uh, niet schilderen. Of ze hebben een slechte huisbaas. Want stikt hier van de koophuizen. Maar er zijn ook woningen die worden verhuurd door pandjesbaas. Of hoe noemen ze dat? Nee, dat noemen ze geen pandjesbaas. Van die huisjesmelkers. En die doen geen flikker aan het onderhoud. De meeste. Maar die aramapolen die betalen zich wel blauw en huur. En dan zitten er uh, vijf of zes in een huis. En die betalen net zoveel als als ik eh, bijvoorbeeld eh, in, in een huurflat eh, woont van, een, eh, van 700, 800 euro. Hè? Dus ze verdienen al niet veel. Ja jongens, dit, dit, dit, kijk, op die manier wil ik mijn geld niet verdienen. Ik wil op een eerlijke manier gewoon maar werken. Een miljoen is genoeg, dan stop ik mijn werken, zegt Jacco. Ja. Ja, en veel vrouwen, hè? heel veel vrouwen. Nou... Ja, het is natuurlijk wel, wel, wel leuk vrouwen. Ik ben ook gek op vrouwen. Hoor. Ik bedoel, ik ben er ook niet vies van. Maar ja, ik heb er thuis één. En uh, ja, uh, ik ben daar best wel tevreden mee, maar. Kijk, als je vragen zo bent, dan uh, ken je natuurlijk uh, met Carla en met Joke... en met Truus en met Sylvia en noem maar op. Nou nee, ja, en geem en toch ook een beetje zat. En het kost je natuurlijk ook een heleboel geld, hè? want die wijven die zijn slim hoor. Die wijven zijn slim. Uh, maar ja, goed, uh, zo zijn vrouwen nou Ik zeg niet allemaal, maar uh, tegenwoordig, die mentaliteit... Uh, je moet een mooie auto onder je kont hebben... Je moet uh, wel een beetje een baan hebben, hè? geen, geen uh, putjeschepper zo, maar je moet wel een echte baan hebben. Je moet minstens een BMW hebben, het liefst in de duurste serie. Maar ja, ze, meestal komen ze van de kabelkermestaars, want vaak gaat zijn relatie toch niet goed. En uh, aan een gegeven moment gaat een tweede huwelijk of tweede relatie daarna dan meestal wel beter, omdat ze dan minder kieskeurig worden, omdat ze... Denk je, hey, dat is het ook niet, weet je wel. En geld hebben, kijk, als ik, eh, ik zou, eh, laten we zeggen, als ik eh, elke maand eh, 200, 300 euro overhoud, dan ben ik, eh, dan ben ik hartstikke blij. En, en dan heb ik, kijk, ik schrooi niet mijn geld, ik ben niet iemand die met geld smaakt. Ik ben ook niet krentracht, dat ook weer niet. Maar ik, ik, ik ga geen dingen kopen als ik er geen geld voor heb. Ik ben iemand die spaart, zo ben ik ook opgevoed. Uh, als ik twee, driehonderd euro in een maand uh, zou overhouden van mijn salaris. Dan ben ik dik tevreden hoor. Kijk, ik hou nauwelijks wat over. Ik kan nog net rondkomen. En ik heb gewoon een ban. Ik kan nog net rondkomen. En dan kan ik mijn autootje doen. Want die, ja, ik heb een, uh, ja, mijn vrouwtje, die is natuurlijk afhankelijk. Want anders komen we nergens, ja. En ze is natuurlijk ook nog, daarbij nog, nog uh, ook nog een beetje gehandicapt. Dus ja, met het openbaar vervoer is niks. Uh, en uh, ja, en, uh, ik kom niet graag met mensen in de buurt, stations en uh, noem maar op. Tegenwoordig met dat gespuisje op straat, euh, heb ik daar en zeker s'avonds niet heb ik daar gewoon geen zin in. Dus ja, als ik geen auto nodig had, ja, ik heb een fiets, weet je. Nou moest ik kijken wat euh, ja, dan zou ik eventueel ook wel aardig wat overhouden. En als ik nou mijn biertje laat staan, nou ja, dat loont ook niet echt met roken. Wel, als ik zou stoppen met roken, ik rook voor 160 euro in de maand aan check. Heel veel geld, hè. Dat vind ik eigenlijk weggegooid, geld. Als ik mijn roken zou kunnen stoppen... hou ik 160 euro. Houden we over, mevrouwtje en ik. Mijn vrouw die rookt al niet, gelukkig. Alcohol, dat lust ze niet. Nou, dat scheelt ook weer geld. Nou, daar drink ik niet zo heel veel dat het me Geld kost, want ik drink alleen maar bier. Sterker drank, dan kots ik... Uh, vind ik smerig. Ik snap niet dat mensen dat lekker vinden, maar goed. Uh, maar... Uh, het enige wat ik dan nog wel lekker vind is uh, Martini. En een. Uh, of, of, of, of, of een. Uh, Senza. Uh, Sen, nee, weet wat speel ook weer? Die. Uh, uh, Senza nou of zo. Weet ik veel. Ik weet het niet meer. Uh, Martini, zeg maar. Martini vind ik uh, een beetje een vrouwendrankje. Maar ja, James Bond drinkt ook een Martini. in de is geen mietje hè? Ja, Dirk. Ik rook echt uh, letterlijk dood hoor pakje check per dag, 40 gram weliswaar, maar goed, soms 50 gram, maar net wat die uh, winkelier in huis heeft. Ik rook echt extreem veel en dat doe ik al vanaf dat ik rook, rook ik al een pakje per dag, dus uh, ja, dus als ik uh, tijdens de uitzending dood neerval, dan weten jullie hoe dat komt, door het roken. Dus, en ik wil er graag vanaf, maar ja, joh, ik, uh, ik moet echt ondersteuning hebben. Dus uh, ik ga na de vakantie lekker naar de haastokter. Daar dan denk ik ook echt van plan. En dan, uh, dan ga ik een poging wagen. Want uh, het moet een keer stoppen, weet je. Het gaat niet om het geld meer, maar het gaat meer om mijn gezondheid. Ja, de Windows 10. Inderdaad. Uh, zo, Dirk Techt, die doet maanden met één pakje check. Zo, ik wou dat ik dat kon zeggen? Ja, dan hoef je niet te stoppen natuurlijk. Hè. Ik blow wel heel weinig blauw. Dat uh, doe ik uh, ja, één of twee per week of zo. Maar meer ook niet, weet je. Dus, uh, maar die Windows 10, waar uh, Jaco het toevallig over heeft... Die Windows 10 is gratis. En uh, ja je kunt natuurlijk op een, als je twee of meer computers hebt... kun je op één oude computer uitproberen. Want hij schijnt op alle computers te doen. Dus uh, ja, hij is. Uh, ik heb het gaan proberen. Ik ga het ook gaan proberen op eentje. Ik heb nog geen update gekregen, maar ik had hem uh, ver verwacht al. Ja, maar dat kan wel als je een legale versie hebt. Hè. Als je een illegale versie hebt van Windows 8 of zo. Dan kan je hem niet downloaden. En ze weten gelijk alles van je. Maar ja, dat is met dingen ook, want dat is allemaal flauwekul. Uh, bijvoorbeeld Firefox, dat die veiliger is. Dat is echt niet waar. Want ik heb op tv gezien. Er was een, een, uh, iemand van Defensie. En die zei, we kunnen alles, alles zien wat we willen. En, en, en het helpt niet of je via Skype of via dingen... Ze kunnen alles kraken. Echt, ze kunnen letterlijk... Kunnen ze, terwijl jouw lampje van je camera niet brandt, kunnen ze zien of jij achter je computer zit. Of wat je aan het doen bent, terwijl je niet eens in de gaten hebt dat je bekeken wordt. Als je een legale hebt, dan kan je hem downloaden inderdaad, Jacco. Je hebt een legale. En deze hier, op deze is ook legaal, dat weet ik. Dus uh, ja, jongens. <coughs> um, 8.1, ja, mevrouw die heeft ook een 8.1. Je hebt een laptop. Maar ik vond hem ook ingewikkeld. Maar die mensen willen het... Het ziet eruit als, als, als een oudere systeem. Dat alles gaan duidelijk te vinden is. Want nu zie je allemaal van die vakjes. Ja, ik kon er ook niet uitkomen. komen hoor. Het is dat mijn schoonmoeder, die is wat slimmer als ik. Wat dat betreft. Die, uh, die weet meer als ik. Zelfs er veel later mee begonnen is als wij. Met, uh, met internet en met computers. En die heeft uh, het uitgelegd. Ja, mevrouw die snapt het. En ik snap het nog steeds niet. Nou ja. Dus uh, ja, ik hoef die, uh, die Windows 10, die wil ik wel eens proberen hoor. Ja, als je het weet, Jacco, als je weet hoe het werkt, dan dus zal die best fijn zijn, dat geloof ik wel. Kijk, het probleem is, alles van hun is ook te kraken. Ja, maar dat is met alles, Jacco. Alles is te kraken. Ze, kunnen, ze hebben zelfs een, een site hebben ze gekraakt vorige week, en een of andere... ...preutse christelijke stichting, of ik weet niet veel, die tegen vreemd gaan is. Dat is een website. Dan kan je vreemd gaan, dan kan je je eigen aanmelden. En dan gaan. We, en dat hebben ze dan, die website gekraakt. En. Uh, en toen hebben ze gedraagd: als jullie niet stoppen met die website, gaan we alle gegevens van die mensen die lid zijn van die club. Uh, gaan we op straat gooien. Nou, dan ga je. Ja, dat, dat denk ik wel, ben je dan een haar beter dan iemand die vreemd gaat? Dan ben je nog erger dan iemand die vreemd gaat, vind ik. Dat moeten mensen lekker zelf weten, ja toch? En, en vreemd gaan kan je toch wel, want je kan ook naar de hoeren. Ja toch, en dan weet helemaal niemand dit. Dus uh, dat is allemaal gelul natuurlijk. Dus waar bemoeien mensen zich mee? Wat mijn buurman doet met me over buurvrouw, bewijzen van spreken is dus niet zo, maar ik zeg maar even als voorbeeld. Daar heb ik toch niks mee te maken, satanische... rituelen, dat moeten hun weten. Dat heb... Dat denk ik, waar bemoeien mensen zich mee... weet je wel. Die heeft de oude vormgeving. 8.1. Ja. Oké. Okay. Maar Windows 10... Ja, ik ga hem wel een keer proberen. Ik ga hem wel een keer proberen, ja. Dus... Uh, Oké, okay, ik ga eens even kijken... Uh, nog een, een, een leuk uh, liedje draaien. Ik hoop dat ik nog te horen ben. Ik geloof van wel, ja. Dus, uh, oké. Okay. Nou, wat we kunnen doen is uh, een prachtig nummer draaien. Hier is uh, Jos Woodward met, met Perfect. Daar komt ie. You take coffee with your cream Squee like a teen And the Hugh Grant stuff you've watched enough You mumble it in your dreams You rock out on a broom And angle some tunes On weekends dance in jammy pants Until the afternoon And I know it's hard to think That someone could be in sync With all your eccentricity perfect in the perfect way. You're perfect and I hope you stay. Your goofy little self eternally. Whoa. I'm weird like you. I know it's true. I'm in the clouds up there with you. You think you're flawed but wouldn't you agree? You're perfect for me. Yourself And answer as well You read ahead on Walking Dead Before you watch the show You eat bread with fur You still call me sir There's a piece of gum from 91 That's hiding in your purse But No matter what I sing I wouldn't change a thing You're my postmodern masterpiece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 Het lijkt een beetje op Simon Garfunkel. Ja, het heeft er wel wat van weg, ja inderdaad. Nee, zegt Gerard kwast wel, ja, idee. Ja, Jacco, die heeft het over die, um, over die Blackphone, weet je wel. En uh, ja, daar heb ik meer over gehoord. Die, die zou niet te traceren zijn. Twee jaar geleden kwam de Blackphone uit. Een mobiel die niet te traceren zou zijn en vaardig. Op de hackerscongres, Defcon... Als hij binnen drie uur gekraakt, nou, kijk eens even. <lacht> dat is ook niet echt betrouwbaar, dat is gewoon een geldmakertje dus. In Amerika is nu de dumpfoon uh, nu steeds populairder. Ja, dat zijn dus die oudjes. Hè? Die telefoons waar je alleen maar kan bellen en sms'en. Nou, ik heb er ook een, maar ik ben nou de oplader kwijt en ik heb er niet één die er wel op past. Vooral hipsters dan, terug naar de basis en tegen de verslaving. Ja, nee, het is wel handig. Nou. De hipsters, dat is toch zo'n vent met zo'n paardenstaart en een baard? Zo'n uh, zo barbiersbaard, weet je wel? Je kent die barbiers wel, weet je wel? De ouderwetse barbiers ze is tegenwoordig weer in, zo'n kapper. Die hebben dan zo'n uh, mooie, lange verzorgde baard. Dan hebben ze van die tato's op hun arm en zo. En dan hebben ze lang haar en dan hebben ze dat zo in zo'n staart naar achteren toe. Dan hebben ze van die oorbellen in... En dat, dat zijn hipsters. Ja, zegt Jacco, dat klopt. Dat noemen ze een hipster. Ik vind het wel wat hebben. Niet dat ik het zelf er zo uit wil zien. Maar ik vind het wel leuk. Eindelijk is een keer wat nieuws, weet je. Vroeger had je punkers. Je had, eh, nou ja, punkers. Eh, wat had je? Hippies. Eh, vroeger, nog langer geleden dan. Toen ik nog eh, een klein jaapje was, had je dat hey, hippies. Dat waren van die mensen die liepen dan met van die kralen en kettingen om... En van die uh, Oosterse kleding met uh, lange haren. En vaak dus, hadden uh, ze ook al hipjes met lange baarden dan. En uh, nou ja, de punk hebben we gehad, wat hebben we nog meer gehad? Jaren toch, toch, uh, ja, ja, ja, ...ik al die kleurtjes in dat haar. En nou heb je hipsters. Nou, dat is nou nu weer een hype. En toch zie ik er niet zo heel veel hoor. Ik zie af en toe wel eens een hipstertje lopen. Maar ik denk over een paar jaar is het heel normaal. Maar wat me wel opvalt is bijna iedereen wel een tatoe heeft. Zelfs oudere mensen die zelfs ouder zijn dan ik. En ik ben al bijna 56. Ik ben al een, een, een middelbare, best wel een oude zak. Voor een jochie van 17, 18 jaar ben ik een oude zak. Toch? Waar we eerlijk zijn. Ik had, ik had bijna zijn opa kunnen wezen, bij wijze van spreken. Maar... Uh... Maar zelfs oudere mensen van 60 jaar, of sommige bijna 70, die zelfs gewoon nog een tato laten zetten. Ja, ik heb er ook twee. Ik heb er rentje in 2009 en in 2011 laten zetten. En eh, ja, of ik er spaard van heb of niet. Ik heb er niet echt spaard van, maar als ik nu nog tato-vrij was, zou ik het denk ik toch maar niet doen. Maar ik heb ze wel, maar of ik spaard heb? Nee. Ik wil er alleen niks meer bij hebben, ja, misschien nog eentje op mijn linkerarm, zo'n, zo noemen ze zo'n zo armband, zo'n tato-armband. En dan, eh, dan vind ik het wel sloes, weet je, maar ik wil echt niks erbij. Ik wil het ook niet op zichtbare plaatsen, dat als ik een shirt heb met korte mouwen, dat ze het niet, niet hoeven zien, weet je wel. En verder vind ik het wel genoeg zo. Joh. Ik hoef niet helemaal om, ik vind een paar dingen zo leuk. Maar nu gaat iedereen met een Tato lopen. Dus dan nou heb ik zoiets van: ja, als ik eh, nu had beslist erover van, dan had ik het niet gedaan. Omdat iedereen ermee loopt, weet je. Ik geloof dat eh, 70% van de Nederlanders met een Tato loopt. Zelfs ouwe lullen, een oude lullen en oude wijven lopen ermee, op een been of zo, weet je. Zo'n klein tatoetje op je been. Nou, kijk, een vrouw kan je het zien, hebben ze meestal zo'n uh, driekwart broek aan. Of, of een Rocky. Maar met een vent, daar gaan ze een beer op hun kuit tatoeëren. Maar dat zie je niet, want meestal dragen ze een lange broek. Ja, ze ziet het op het strand of zo. Maar hoe vaak kom je nou op het strand met het kloten weer hier in Nederland? <laughs> ik ben vleider ook maar drie keer op het strand geweest, drie of vier keer. Nou, dat is niet veel. Ik heb jaren gehad dat ik elke week op het strand lag. Ja, maar goed, dat zeiden. We gaan eens even kijken of ik een wat langer liedje kan zoeken. Want ik moet eventjes uh, De Po even bezoeken. Ja, eens even zoeken, mensen. Zoek even met mij mee. Zoek even met mij mee. Zoek even met mij mee. Ja, jongens, gezellig hoor. Alexander Franken, Love Letters. Daar komt hij. Een muilietje of niet, hè? Prachtig, prachtig. Oké. Okay. Ja, ik lees net hier. Uh, ja, 70% en Tato. Nou ja, is misschien wat overdreven 70%. Maar laat het 40% wezen. Dan vind ik het best nog veel, weet je. Er zijn altijd mensen die er nooit, nooit mee te maken willen hebben, die blijven je tol houden. Maar ja, het was voor mij ook wel een beetje een drempel. Ik dacht, nou, het zal wel behoorlijk pijn doen, weet je. Maar het valt hartstikke mee. Het valt best wel mee, hoor. Ik, bedoel, ik, ik durf een piercing durf ik niet, en die wil ik ook niet, hoor. Ik vind het niet eens mooi, een piercing. Ik bedoel, eh... Maar eh, ja, een piercing kan je er nog uithalen. Een tato, eh, ja. Die moet je weglezen. Nou, en dat schijnt nog gevaarlijk te zijn ook. Want, eh, ja... Eh, als die inkt niet goed is, stel dat die inktkanker verwekkend is, wat het wel eens voorkomt, en je gaat het weglezen, dan komt het juist in je bloed, zeggen ze. Dus laat maar zitten, zeggen ze dan. Oké. Okay. Nee, 10% is wel heel erg weinig hoor. Ja, dat was misschien de jaren 80 of zo. Toen kwam het er een beetje dat het al een beetje erin zou komen. Maar de laatste tien jaar begin is het al erg. Eh... Modern hoor, een tato. Wat hipsters betreft, ik had een collega vroeger, die, nou dat praat ik over twintig jaar geleden, die was toen al hipster. Die had een baard en een paardenstaart. Hij had dan alleen geen tato's en geen piercings. Maar eigenlijk was dat ook een hipster. Ja, en die zijn al heel oud hoor, hipsters. Dat is niks nieuws, alleen je had daar niet zoveel. Maar nu is het ook een beetje een modetrend, hoewel ik er toch niet zo gek veel zie hoor. Op televisie zie ik er meer dan op straat. Maar ik vind, ik vind ze wel, ja, ik vind het wel leuk. Het heeft wel wat, weet je wel. Is het nou volle maan of zo? En ik zie de maan daar schijnen. Even op de kalender kijken, volle maan. Ja, vrijdag eh, 31 juli, aanstaande vrijdag is het volle maan. Dus het is nog net geen volle maan. Dus weten jullie dat, jongens en meisjes. Iedereen die luistert. Kijken of er op de chat nog iemand bij is gekomen. Nee. nee. we zitten nog steeds met hetzelfde gezellige clubpie. Het oude clubpie. Ja, sinds het is op vakantie. En uh, Vlinder mis ik. Ik vermis Vlinder, ja. En ik mis er nog iemand. Ik mis uh, onze vriend uit uh, Donag. Ja, Donag. Onze vriend uit Schotland. Die mis ik ook. Ja, misschien is hij aan het luisteren. Ik weet het niet. Eh... Uh, ja, want die dat altijd tot negen uur uit, geloof ik, bij Nelly. En uh, ja, dan zei ze. Oh, dan kan ik wel luisteren als je om negen uur begint. Maar ja, ik ben natuurlijk drie weken er niet in geweest. Stom in slaap gevallen, ja. Mijn moe weet, dan ga ik op de bank en na het eten. Dan ben ik weggedommeld. En ik denk, dat gaat me nou echt niet nog een keer gebeuren. Dus uh, ja, ik ben lekker uh, gisteren lekker bij thuis naar bed gegaan. Uh, ik, na het eten ben ik niet op de bank gaan liggen. Ik ben gelijk achter de computer gaan zitten. En even uh, een beetje ontklooien geweest. En ja, jongens. Uh, en dan zijn we dan toch nog weer in de lucht, hè? Eindelijk, hè? Ja. Nou, jongens. Uh, als iemand nog misschien wat te vertellen heeft op de chat of zo. Nog iets. Uh, ja, ja. Gerard die schrijft, ik had een Philips-mobiel... maar wil niet meer opladen, niet te krijgen, de batterij. Ja, maar Philips maakte heel lang geen mobieltjes meer, hè. In het begin wel, eind jaren... was dat, eind jaren negentig, eh, hè. Ik ben begonnen in 1997. Toch? Het was een Vodafone, een Pripe. En eh, dat was, toen heette het nog Libertel... Uh, Liebertouw heette dat je had. Ja, die zijn uh, ja, overgenomen door uh, Vodafone. Nou, daar, uh, ik weet niet eens maar wat van Merkel het was. Maar goed, uh, dat heb ik dan gehad. Ik heb zelfs nog een abonnement gehad op het oude systeem, het analoge systeem. Ja, dat liep voor een jaar, was 25 gulden per maand. Plus als je 1,25 per minuut betaalde mijn bellen. Dus die heb ik na een jaar gelijk opgezegd. En in 2008 heb ik een GS, Nee, in 1998, sorry. Toen heb ik een GSM'ertje gekocht. Ja, ik had de enige werkende in de Philips ter wereld, denk ik, zegt Gerard. Oké. Okay. Dat kan. Ja, ja, ik weet nog al toen de 27 mc bakjes uh, waren, vroeger. Toen werd in 19... 1980... Toen, uh, toen werd het... Uh vrijgegeven, dat uitzenden op de 27 FC-band. En toen ging Philips ook bakjes maken. Nou, die dingen waren hartstikke slecht. Het geluid was slecht. En de ontvangst en het zendvermogen was wel goed. Maar het geluid was... Vaak horen klachten van het geluid klinkt niet lekker. Weet je, niet lekker in het gehoor. Dus Philips is er maar mee opgehouden, want het liep gewoon niet. De president, je hebt een president bakkie... Nou, dat, zijn, dat is de Roze reus onder de MC-bakken. De radio Die worden nog steeds gebruikt, zijn nog steeds legaal. Alleen, ja, ze worden nauwelijks gebruikt ja, voor uh, pack radio. Voor pack radio. Dat is, uh, Je kan het een beetje vergelijken met teletext. Het is een beetje de voorloper van de internet. Hè? Want dan laat je gewoon je, je bakje aanstaan. Er staat dan een computer op, als in de jaren 80 was dat. En het wordt nog steeds gedaan, geloof ik. Radio Pack of zo. Of Pack Radio. En misschien weet Operator nog wel iets over te vertellen. Pack Radio. En uh, ja, dan heb je dan je computer aan staan en je mobiel. Die staat gewoon constant aan. En dan kunnen mensen via jouw computer ook weer advertentie plaatsen op het ene kanaal. En uh, ja, van andere mensen keer je dingen lezen wat ze erop hebben gezet. Nou, dan nou vraagt uh, Dirk Tech, weet iemand hier, hoe lang het duurt om Windows 10 via Windows Update binnen te halen? Ja, ik heb geen idee, maar dat zal best wel... Uh, Packet Radio heet het inderdaad. Ja, Packet Radio. Dankjewel, uh, Dirk Tech. Ja, ik weet niet hoe lang dat duurt, Dan nou, reken maar, uh, nou, ik denk uh, misschien 10 minuten of zo. Want ja, tegenwoordig zijn de computers snel hè, met downloaden. Maar even terugkomen op Packet Radio, ja dat klopt. Nou ik had een collega die had zo'n ding hè, Packet. En dan kon je dan uh, ja, advertentie neerzetten ofzo, dat was gewoon ja, een soort, een beetje de voorloper van het internet, maar dan via de ether. En het wordt nog steeds gedaan hoor. En, uh, en ja, en dan, uh, dan heb je geen kabel, niks nodig. En dan kon je gewoon van, van uh, bakkie naar bakkie, heel het land, kon je het gewoon verspreid. Want ja, een bakje die gaat nooit verder dan 25, 30 kilometer. Het is natuurlijk ook nog FM gemodelleerd met 4 watt. Dus je komt niet verder dan 25, 30 kilometer. Als je geluk hebt kom je nog verder. Maar dat legt er maar net al wat verweer of het is. 4 uh, uur zegt Jacco. 4 uur. Meen je dat nou Jacco? 4 uur downloaden? Ja, omdat het druk is. Ja, oké. Okay. Maar dan moet je gewoon even wachten. Je hebt een jaar de tijd. Je kan het ook over een jaar doen. En ik denk als je een nieuwe koopt, dan zit het er al op, denk ik. Die Windows. Maar ze doen steeds een update. Niet in één keer, hè. Ze doen af en toe een update erbij. Ja. Maar ik ga het ook proberen hoor, Windows 10. Ja, dat is ook wel zo. Ja. Als ik het druk, ja, ze hebben natuurlijk wel meer servers over de hele wereld. Maar ja. Je wilt toch wel de Nederlandstalige versie hebben. Is toch wel wat handiger natuurlijk. Dus, Oeh, het is al bijna tijd. Mensen, uh, ja, het is nu 4 minuten voor 10. Ik ga zo'n klein beetje van jullie afscheid nemen. Uh, uh, ja. Nou, ja, uh, Directech wat je jou kan zeggen, is mijn broer die heb ook een Windows versie over mijn oude versie heen gedaan. Je moet natuurlijk nooit een oude over een nieuwe doen, want dat werkt niet. Maar het schijnt wel te werken, want mijn computer die liep als een tiet. Ik heb hier twee computers die al twee jaar stilstaan. En, ik, en die heb ik alles uh, opnieuw geïnstalleerd. En ik weet niet eens of ze werken eigenlijk. Een jaar stilgestaan, hè. Want ik was, uh, ja, verleden jaar, uh, wat was dat, een jaar geleden? In juli, hè, was dat toch? Ja, Kodak bij jou ben geweest. En sindsdien heb ik alleen die laptop gebruikt. En niet meer die twee computers. En die laptop doet het nog steeds Perfecto hoor, Jacco. Hartstikke bedankt, joh. Zo weer een jaar geleden. dat ja, was ook zo. Toen had ik ook vakantie. Ja, de laatste week van juli was dat, denk ik. Was het niet uh, twee, oh, 19 juli of zo? Of 20 juli? Ik weet het niet meer. Drivers. Drivers kan een probleem geven. Ja, dan moet je nieuwe drivers hebben die weer aangepast zijn op de Windows uh, 10, hè. En zolang je dat nog niet hebt, dan wordt het wel een probleem, inderdaad. Kan een probleem geven. Dus ik zou gewoon op één computer doen. Als je meerdere hebt, heb je hebt een oude computertje, een oudertje, die het nog doet. Probeer het daar gewoon op. En werkt het niet? Nou ja, dan weet je genoeg. Je moet gewoon uh, een maand of negen wachten, joh. Want weet je, al die dingen wat uh, verkocht worden, webcams en noem maar op. Die, die krijgen, dat worden allemaal versies die je ook op tien kan gebruiken, denk ik. Dus uh, ja, jongens, ik ga het afsluiten. Ik ga een muziekje draaien. En uh, ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En uh, ik zou zeggen, tot volgende week woensdag. Dat is dan 5 augustus, ook om 9 uur. En ik ga lekker afsluiten met een prachtig nummer. En dat is van uh, Alex, nee, van met de ballad of Joe Mango. Tot volgende week. Bye bye. Tot ziens. Bedankt voor het luisteren allemaal.